Everything is wrong since I've been without you Lay awake all night thinking about you Every time the phone rings it sounds like thunder Some stupid guy try to reach another number Come on Since I've been without you Come on I'll always think about you Come on Phone sounds like thunder Some stupid guy try to reach another number Everything is wrong since I last saw you, baby I really wanna see you and I don't mean maybe I'm doing everything, try to make you see That I belong to you, honey, you belong to me Come on, I wanna see you, baby, come, come on. on I don't mean maybe, come, come on. on I try to make you see that I belong to you We zijn er weer, hartelijk welkom in dit tweede uur van donderslag. Nog een klein uurtje tot de klok van uh, bier tot de klok weer gaat schuimen hier in Studio 11. Tot bierhuurders zijn we er nog, maar het duurt nog even dus we hebben tijd voor nog meer muziek. Ook natuurlijk voor de platenkeuze van Rob Ricard en de rubriek Wat gaan we eten. En straks natuurlijk als eerste de donderdisc. Ik begon dit uur met Come On van de Groningse band New Adventures. En de tweede plaat van dit uur is van Huey Lewis en the Nieuws, The Power of Love. En hierna dan de donderdisc. The Power of Love is a curious thing. Make a one man weep, make another man sing your heart to a little way de donderdisk dit is de donderdisk van radio 501 daar donderdag de donderdisk is vandaag van Jor Stone en heet Super Vocal Love de donderdisk Daniel Lowhuis, wie weet er toevallig waar het sleuteltje ligt?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 De beslissende kogel in de laatste minuut Jij uit je dak, maar was je janko janko om je heen In het verkeerde vak, sta je helemaal alleen Een dag in de jungle, even weg van het strand Maar diep in het bos, staat dat opeens een brand De gids in paniek, en hij gaat er vandoor En midden in de Rimboek sta je er alleen voor Je bent nog nooit zo ver van huis geweest Zo ver weg 140. Opeens een scherpe bocht. Je kon niet weten dat je hier maar 60 mocht. Heel seconde en je doe, doe je, je hele leven in Je engel fluistert straks, ben jij niet meer alleen. Je bent nog nooit zo ver van huis geweest. van denk je, dan je terwijl je met een ander vrij. Wanneer het schip aan zinken is, en de reddingsboot is lek. Wanneer je thuis ongevuldigt, waar niemand met je, je samen leest. Je van de kou, en niemand je meer warmte geeft. Of als een agressieve mafkees zegt, nou slaak je op je bek. Je bent nog nooit zo ver van huis geweest. Zo ver van huis, geweest je huis. Zover ben, zo, ver weg. zo, ver weg. zo ver weg. van de weg, van een weg. Van een bij de wedstrijd gelijk naar ziekte, de beslissende kold de laatste minuut. Jij uit je dak maar ze janken om je heen. Je bent nog nooit zo ver van huis geweest. Nee, nog nooit, nog nooit zo ver van huis geweest. Nog nooit alleen. Van het goede doel net op de markt en nu al bij Radio 501 in donderslag. Dit is Radio 501. is Radio 501. Twilight Hotel is een duo uit Amerika. Zij hebben een nieuwe serie gemaakt en toeren nu dus door Europa. En op maart maart aanstaande spelen zij in het huis verloren in Hoorn. Dit is Golden Eagle. Hotel. Onthoud, op 4 maart spelen zij een horen in het huis Verloren. Dat rijnt, hoor je dat? Ain't gonna give up on love. Stevie Ray Vaughan. Helaas niet meer onder ons, maar er blijft mooie muziek en prachtig gitaarwerk. We gaan nu even 6 minuten genieten. Ain't gonna give up on love. All about the midnight time, oh, that's in the line, what about the pride that, well, I will, I'll surely be paid. Op Donderdag. Hey, hemel. De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is inmiddels uh, half bier op mijn klok hier in Studio 11. En uh, ja, uh, de platenkeuze is aan de beurt. En de platenkeuze is altijd de fabuleuze platenkeuze. Iedere week weer, om dezelfde tijd. En wie zit er dan aan de andere kant van de lijn? Ik. En wie is ik? Rob Rika. Heel mooi, goedemiddag. Wederom weer terug in de uitzending. Uh, we gaan het nu echt hebben over de platenhuizen, Want net heb je een hintje gegeven. Maar uh, ja, nu, ja nou, nu spant het erom. Ja, deze, deze man die, is, uh, die staat al sinds 2001 op het podium. En hij, hij, uh, ja, hij is een beetje verkleed. Hij is verkleed? Uh, ja, hij kleedt zich uh, uh, aan en uit. Ja. Uh, met een uh, bunny masker bunny-masker. Ja, en hij heeft altijd uh, ja, een beetje rare mensen om zich heen maar een soort sortieren. En vandaar ook dat hij dus heet No Bunny. En een bunny-masker, dat wil zeggen zo'n zo soort konijnenmasker zoals, ja. zoals de, de playboy uh, ja, meisjes. zo'n ja. zo soort. En heeft hij ook zo'n knoedel op zijn reet. Dat weet ik niet, want ik heb uh, Je ik hebt iets, achterkant uh, de achterkant er niet gezien. De voorkant <laughs> ja, die bunny-meisjes lopen allemaal met zo'n knoedel op hun reet. Dat weet ik niet. Oh, en met die zwarte hoortjes op hun hoofd. Ja. Goed, nou ja, B uh, No Bunny. No Bunny heet hij. Ja, dat zegt me helemaal niks. Nou, het is een ja, hele grappige muziek. Het is, uh, ja, ik, tenminste, ik vond het erg leuk. In welke categorie kunnen we dat onderdelen? Uh, ja, we kunnen de straks de... allemaal wel horen, maar het de is, is leuk als je het even -punk. vertelt. Graagjepunk. Ja, nee, ja oké, okay. graagjepunk, maar uh, is dat uh, synthesizer-achtige muziek uh, deze keer? of... Uh, is het uh, harde gitaren uh... Nou, het is no, het viel allemaal erg mee. Ik zal je heel eerlijk zeggen dat het eigenlijk deed, deed het mij. Uh, ik, ik had al gezegd in de hint. Hè, het is het begint als Sloop John B. Oh ja van de Beach Boys, maar het klinkt wel een beetje zo. Het klinkt een beetje als, als de Beach Boys, maar ook wel een beetje als de Beatles. Ja, ja, ja. nice dus, uh, Zoiets, hè? Ja, het is ja. een heel erg, het, heel erg lekkere, lekkere muziekje. Ja, erg lekker. Ja, een kippenvelletje muziek? Ja, het is geen... Uh, ik bedoel, het is geen uh, of zo. Als je dat... Uh, oh. Dus het is wat... Uh, het is meer garage dan punk, vind ik zelf. Maar goed, uh, dit nummer althans. Misschien dat andere nummers wat meer punk dan garage zijn. Nou, je begint me wel heel erg nieuwsgierig uh, ja, te dat maken. Ja, vind ik een leuk man. Ja, en ik denk de luisteraars ook, want uh, die zitten ook van. Laat horen die, die, die, die, ja, maar, die klerenplaat plaat van de plaat... Nee, dat zeggen ze niet, maar die ja. leuke plaat van de platenkeuze. En vooral ook even kijken op YouTube naar No Bunny, want het is, het is gewoon YouTube. leuk om te zien. Oké, okay. en dan uh, schrijf je gewoon No en no dan bunny, spatie aan elkaar vast. No Bunny aan elkaar vast. Met een Y op het end. Ja. Ja, ah, dus dat is dus te, te doen. Dat moet op YouTube ja. te vinden zijn. Dat gaat wel lukken. Oké, okay, nou, uh, kondig hem officieel aan. En uh, ik heb hier uh, inmiddels alweer een uh, trekje binnengekregen in de database, zie ik, Met een nummer en jouw naam en zo. En de datum, zie ik erin staan. Nou, dat zou moeten zijn. En die dan. ga ik die starten. En als je als niet klopt, dan uh, geef je hem meteen met een bril, Want je hoort hem zo, terwijl jij hem aankondigt. Is goed. Nou, ga je gang. Nou, daar komt hij dan... Uh... No Bunny van de LP First Blood uit 2010 met het nummer Live It Up. Oké, okay. hij klopt hè? Dit is hem hè? Ja. Oké, zie je volgende week. regio is Friesland, dit is 501, 501, 2467, internet only, no fucking place so high. Jouw radio, jouw radio, jouw muziek, jouw echte muziek, echte muziek, echte muziek. Nieuwe muziek van Ricky Martin, nog een song van zijn nieuwe album, de titel is Basta, ja... De kijker. Niemand een lachje zien. Niemand laat een lachje zien. Niemand laat een lachje Het más el miedo, een beetje een La een me hizo despertar Las palabras een guardo en silencio Se beetje een esperar Aquí empieza mi revolución Mano llevo la bandera que defiende el corazón tuya yeah. contra todo contigo. Boy. Pero hasta ya de la voz que llevo dentro Y fingir que soy sincero No me asusta más el miedo maar el miedo basta allá La verdad Is con modo explicarle al mundo Lo no Dit is Radio 501 Is Radio 501 501 Lang vervlogen tijden, maar nog steeds niet vergeten Toontje lager, zoveel te doen Mijn boodschappen nog doen En straks de vuilen was Mijn haar, dat wil ik groen Maar dat kan morgen pas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 Zou voor Christijsmonds een heerlijk gerecht. Cirkel met vette schuur. Zoek vooraf, ja, dat is mee met u. Keindjes met bruine bonen. Wat een organisatie, verlekt me reet. Het eten in de donderende recept op radio 501. Elke dag. Eten. ik weet het niet Spersje, bonen, witloch, gestoten vrij Al gehakt met bloemkool, Een sausje erbij Elke dag, dan is er weer die vraag Hele lieve schat, wat gaan we nu weten? Wordt het wat Of wie ze wij? Toen zegt het nou En natuurlijk, weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we spinaziestamppot met servoelaat. Een recept voor vier personen. En die is ingestuurd door Inge van Zomeren. Welke ingrediënten gaan we gebruiken? 1,5 kilo kruimige aardappelen. 1 pak fijn gesneden spinazie en dat is dan 750 gram en dat komt uit de diepvries, dat is het meest makkelijk om te doen. Je kunt natuurlijk ook verse spinazie nemen, dat moet je zelf even bekijken. 3 eetlepels olijfolie. 1 teen knoflook en die dan geperst. 8 zongedroogde tomaten in reepjes en die kun je krijgen in een potje van ongeveer 300 gram. 1 servalaadworst van 250 gram in blokjes. Nou, als materiaal heb je dan nodig een aardappelstamper, zo makkelijk is het. Hoe gaan we dit dan bereiden? Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze 15 minuten in een ruime pan met water en zout. Giet af en vang het kookvocht op. Schenk 150 ml kookvocht terug in de pan bij de aardappelen. Voeg de bevroren spinazie toe aan de aardappelen en kook nog circa 5 minuten. Neem de pan van het vuur. Voeg de olie toe en stamp het aardappelspinaziemengsel met de puree stamper tot een smeuïge stamppot. Voeg de knoflook, de tomaatreepjes en 1 à 2 eetlepels olie uit het potje van de tomaten toe. Schep de serve laadworsten erdoor en verwarm nog 1 à 2 minuten. Breng op smaak met peper en zout. En dit is ook lekker als je het uh, serveert met de gehaktbal erbij met kaas en mosterd. Nog een tip. De reepjes zongedroogde tomaten die zijn ook zeer lekker op een broodje tonijnsalade. Dus mocht je nog wat over hebben of een tweede potje erbij hebben gekocht, kunt u dit op de tonijnsalade doen en dan op een broodje. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan op naar e-mailadres 501 rvd.gmail.com of naar rogier.radio501.nl Inge, hartelijk dank voor jouw recept.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 Radio 501 Radio 501. Laat nog een gaatje Er is toe Er is toe Of het naar nou Spaans of Italiaans is Of op z'n Hollands, maakt niet uit Waar de voet is zeker Er is toe zitten, er is toe, er is toe. En wat het is, dat laat zich raden. Al was het even wat gedoe, er is toe, ja zeker. En Het om jou gaat, wat ik ook zeg, of wat ik doe, er is toe, ja, shake. Even hebben over de Grammy Awards. Lady Antebellum, het country-pop trio uit Amerika, die is met vijf prijzen de grote winnaar van de Grammys. Uh, Lady Antebellum werd bekroond uh, voor de beste single, beste nummer, beste country album, beste country act en beste country nummer. Lady Antebellum scoorde in Nederland de hit Need You Now. Dit nummer werd voor de Europese markt aangepast door het lied minder country-achtig te maken. Doordat het uh, nummer meer poppy klinkt dan de Amerikaanse versie, wordt de muziek van Lady Ant Bellum in Nederland Country Pop genoemd. We gaan luisteren naar het winnende lied Niet You Now. The color Donderslag! Op donderdag! Hey, hey, Donderslag! Opgelucht! Echt! Opgelucht! Ja! Vandaag is weer geweest. We zijn aan het eind van donderslag. Maar blijf luisteren, want de daverende donderdag duurt tot middernacht. Ik moet hier in studio 11 gaan afsluiten en dan schakelen we om 4 uur over naar studio De Koepoort. O oh ja, eh, vroeger schakelden we altijd over naar studio 1 en die bestaat niet meer en daarvoor is studio De Koepoort in de plaats gekomen. Dat is dus de nieuwe hoofdstudio van radio 501. Mocht het zijn dat je Donderslag wilt beluisteren of terug wil luisteren op het tijdstip dat het jou uitkomt, dan kan dat. Ga naar mijn weblog rvd51.web-log.nl en klik op uitzending gemist. Dus weblog 51web lognl en klik op uitzending gemist. Dan krijg je een nieuw scherm met alle Radio 51 programma's die klaarstaan om teruggeluisterd te worden. Je kunt je geselecteerde programma terugluisteren of downloaden voor op je iPod, mp3-speler, iPhone of op je pc of op je laptop. Je kunt dan lekker genieten van Radio 501 in de huiskamer of omweg op de fiets, in de auto of in de trein of misschien wel in de file. Ik ben de hele week te bereiken via e-mail 501rvd.gmail.com Nog een keertje pennetje erbij komt ie 501rvd.gmail.com en ik ben natuurlijk op internet te vinden op de social pages Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD501. Dit voor de mensen die dat allemaal nog niet wisten. Alles over Radio 501 kun je vinden op de, official homepage, op de officiële homepage www.radio501.nl Natuurlijk kun je Radio 501 ook vinden op Hives, Facebook en Twitter. En e-mail van Radio 501 kun je sturen naar studioradio Tijd voor de dankspraak. Theo, Farid, bedankt voor jouw blablablog. blog. Rika, bedankt voor je platenkeuze. Uh, mijn redactie bedankt en het Radio 501 team bedankt. En jullie, de fans van Donderslag, bedankt voor het luisteren. Ik zie jullie volgende keer weer en dat is alweer volgende week. dezelfde dag,zelfde tijd,zelfde zender. Radio 501. Ik ga nu afsluiten met de wekelijkse weekspreek zoals iedere week... Luister goed naar wat ik verzwijg. Tot de volgende week. Donderdag op, op donderdag. Ja, het was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk, no, gewoon. No en ook uniek no gaaf en onvergetelijk. Oh, leuk, hè? Well, ja, no bijzonder. Oké, zo. Geen spijt voor hem, de slijvering is voor hem. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Die poots op donderboot moeten de mensen wel denken!